Welkom terug, tweede uur. Wij zitten nog steeds in Hotel Hoogland en naast mij zit Pieter Jouwsta. Ja, Ben Zonneveld. En tegenover ons zitten uh, zit vier hele kooi. belangrijke hele mensen. Belangrijke. Kees van Deurzen, Oesie Rietkerk, Wilfried Tatis Bruno Bouwberg. Ja, dan moeten we ook even zeggen namens wie ze zitten, want anders dan weten de luisteraars het niet. Kees van Deurzen namens GroenLinks, Oesie Rietkerk namens de Partij van Arbeid, uh, Wilfried Tatis VVD en Bruno Bouwberg Wilsen namens de Oudere Partij. Zo, dan is het duidelijk voor alle luisteraars en Zandvoort. En we hebben in het eerste uur al een stukje gehad van waarom zou ik woensdag gaan stemmen. als je ziet wat er in de afgelopen vier jaar allemaal gebeurd is. Nou, ze hebben mij in ieder geval weten overtuigen. Ik hoop de luisteraars ook, maar we hebben nog een paar dringende vragen. Bijvoorbeeld over het onderwerp economie. Waar staat de provincie voor eh, vanuit jullie partij gezien eh, voor de komende vier jaar? Economisch gezien? Ik ga even naar eh, Kees van Deurs als eerste. Nou, als ik namens GroenLinks uh, praat, en dat doe ik bij deze. Uh, de partij zegt heel duidelijk: we moeten streven naar een duurzame economie, naar een groene economie. Bedoel, zaken uh, die in de milieuvervuiling uh, veroorzaken, dat zijn bedrijven die vinden we niet meer passen. We zijn natuurlijk een heel dichtbevolkte provincie. Dus je moet vooral zorgen dat je economie schoon is. En dat je er ook langer mee door kan gaan. En ik denk dat dat. De, de, uh, het speerpunt vooral is in een dichtbevolkte provincie. Dan kan je geen grote zware industrieën in neerzetten. En dan moet je gewoon zuinig met je grond omgaan. Hoe gaat GroenLinks dat doen? Nou, Steven in ieder geval... Uh, nou, geconcentreerde windmolenparken, laat ik het zo zeggen. Voor de kust van Zandvoort? Uh, als die voor de kust komt, moet hij wel ver genoeg uit de kust, laat ik het zo zeggen. Wat ook op andere plaatsen gebeurt. Dus niet vlak voor je neus. Ik denk, nou, wat, zijn. Is, wat is maar, ver genoeg? Wat is ver genoeg? Praat je toch over 12 tot 20 kilometer? Dan zijn ze nog is. steeds in zicht. Nou, nou, dus deze nou, discussie, die gaan we die discussie, discussie krijgen doen. we straks wel. Maar, de, de, maar wat we ook gezien hebben in ja, Noord-Holland. Waar, waarom niet op het land? Uh, wat we gezien hebben in Noord-Holland, waar uh, in, ja, experimenteel windmolens geplaatst zijn. en die staan zo her en der, staat er een windmolen. Ja, en die zijn dan echt uh, horizonvervuilend, want die domineren in het, uh, in het landschap. terwijl er één molentje staat. En dan, de opbrengst daarvan is helemaal niet significant. Okay, dus dus, dus groen... de tweede of de derde generatie windmolens is echt concentreren op grote afstanden en niet meer overal plaatsen. GroenLinks gaat voor duurzame energie. PvdA, Oesie. Uiteraard gaan wij dat ook. En als ik over die wind moet, dan komen we straks nog op terug. Um, wat wij ook belangrijk vinden is om de tuinbouw te bevorderen in de provincie. En uh, een greenpoort proberen van, te maken. En uh, de floriade in ieder geval weer naar Noord-Holland halen. En die is in 2022, want dat heeft ons best wel wat opgeleverd de uh, afgelopen keer. En uh, Schiphol. Schiphol is een, uh, voor de economie, voor, uh, voor werkgelegenheid uh, een heel belangrijk uh, bedrijf. En uh, we moeten proberen om dat uh, ook voor uh, aanvoers, uh, en niet, in, toerisme is goed, maar dat kan natuurlijk ook naar Valkenburg, of naar uh, Eindhoven. Maar in ieder geval voor uh, aan- en afvoer van uh, uh, belangrijke economische... Uh, is u, Schiphol is natuurlijk niet zo duurzaam. Nee, dat is inderdaad waar. Maar we kunnen wel proberen om uh, in ieder geval uh, landingsbanen en dergelijke en geluidshinder. Je kunt altijd proberen om uh, bepaalde aanvliegroutes te wisselen. Uh, dat is het niet... prettiger maken voor de omwonenden, dus. Precies, dat is uh, in ieder geval heel belangrijk. Oké, okay, Wilfred. Uh, duurzame energie, dat is natuurlijk niet aan uh, alle... Aan, uh, Enkele partijen voorbehouden. Ik denk dat alle partijen daar wel zo over denken. Alleen, de ene gaat er slimmer mee om dan de andere. En ik wil daar toch wel aan verbinden een bepaald intellect en slimheid om om te gaan met duurzame energie. Want gewoon overal maar iets neerplempen omdat het uh, duurzaam is of uh, de, de, de energiezuinig. Dat vind ik een heel slecht beleid. Maar je moet, denk ik, uh, en dan uh, is dat vrij op wat ooit Kennedy gezegd heeft. Van Wat kan Zandvoort voor de provincie betekenen? Nee, omgekeerd. Wat kan de provincie voor Zandvoort betekenen? Zandvoort heeft een zeer groot economisch potentieel. En daar, is, daar heeft de provincie veel te weinig aandacht aan gehad. Bijvoorbeeld het circuit? Uh, nou, bijvoorbeeld het circuit, ja. Uh, er is nu weer een uh, vergunning uh, verstrekt uh, door uh, de provincie. En uh, daar heeft uh, GroenLinks een hele vette vinger in. Waardoor de exploitatie echt wel bemoeilijkt wordt van het circuit. En dat uh, betekent dus gewoon een economische... Economisch uh, uh, uh, obstakel voor de hele regio. En dat is verdomd zonde. Uh, nou ja, verdere toerisme. Uh, hier in Zandvoort is veel meer uit het toerisme te halen. zonder dat de kwaliteit van de woonomgeving aangetast wordt. Dat is natuurlijk altijd een belang wat je af moet wegen. En uh, een delicaat evenwicht. Maar ik denk, ik geloof er ook in dat dat uh, ook mogelijk is. Dat uit te voeren. En uh, nou ja, wat zandvoort en daar heeft de provincie bijzonder goed op ingespeeld. Bijzonder maakt dat is strand en uh, water. Uh, de watersport, daar heeft de provincie behoorlijk in geïnvesteerd. We hebben nu de eerste paal kunnen slaan voor een jaar rond watersportpaviljoen. En uh, dat gaat echt een betekenis krijgen voor de hele jaar rond exploitatie van zandvoort. Ja, je wilt zand, een, zware een, een, zwa een zware economische factor uh, in de provincie. Mm -hmm. En en uh, zelfs de Olympische Spelen, ja, je moet de lat hoog leggen, Pieter. Ja, die ligt in dit geval heel erg hoog. Daar moet en, er moeten alleen geen windmolens staan. Ik, ik heb uitgerekend dat ik tegen die tijd 123 ben. Dus uh, maar, Dan ben je de oudste inwoner van, doe nee, nee mee, doe heel niet meer mee. <laughs> dan moeten er geen windmolens staan, want dan kunnen ze niet zeilen. Uh, uh, dat uh, dat uh, zou ongezonderd uh, wel een Olympisch record uh, kunnen zijn. We gaan naar ja. Bruno. Ik zag Bruno goedkeurend knikken toen Ussi het over Schiphol had. Nou, kijk, op het moment dat je naar de provincie kijkt, dan heb je, denk ik, een, een, een globaal onderscheid kun je maken in de metropoolregio Amsterdam. Hè. Die strekt zich uit, zeg maar, vanaf Flevoland tot hier eh, Zandvoort aan toe. Nou, dat wordt de toekomstige banenmotor van, eh, van eh, niet alleen de regio, denk ik, maar zelfs daarbuiten. Eh, het is dus heel verstandig om daarin eh, de juiste investeringen te doen. Maar daarnaast... Is, uh, het ...wordt wel eens vergeten dat Amsterdam de vierde haven van Europa is. En dat is dan ook de reden waarom uh, de provincie uh, bijvoorbeeld investeert in uh, de Tweede Zeesluis. Nee. En bijvoorbeeld investeert in de hele ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied. Om dat nog een veel groter belang te kunnen toekennen. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook, als je verder naar het noorden gaat... ...de uh, Agripoort, de Seed Valley bij uh, uh, Enkhuizen, waar heel... Uh, Hoogstaand technologisch onderzoek wordt gedaan. naar het veredelen van zaden. en het bestendig maken van zaden. tegen allerlei omstandigheden. met export over de hele wereld. En dan kom ik even terug op wat in de eerste lijn is gezegd. van in dat putje gooien. van de ontwikkeling van het Wieringen-Randmeer. Waarom heeft de provincie daarin willen investeren? Omdat men. de Noord-Holland-Noord. een economisch impuls wilde geven. Nou, uiteindelijk is dat. ondanks het ophogen van het aantal woningen. om dat project te financieren. in de financiering niet mogelijk gebleken. ook gegeven natuurlijk huidige woningmarkt die niet echt florissant is, om daar uh, zeg maar voldoende krediet voor te kunnen krijgen. En de provincie, provincie waakt ervoor om al, als enige uh, zeg maar het risico daarvan te dragen. Maar het project heeft wel reden, 35 miljoen gekost. Ja, en dat is de reden waarom men nu bezig is met de regio, samen met de regio, mm. te kijken welke uh, ontwikkelingen daar dan toch mogelijk zijn... Het ...om die toeristisch economische impuls uh, daar uh, mogelijk te maken. Uh, Bruno, het verplaatsen van het circuit... Nou, dat verplaatsen van het circuit is helemaal niet meer aan de orde. Want het grappige is dat uh, Hooymaiers heeft een, een 180 graden turn gemaakt. Waar hij eerst zeg maar, uh, bepleit de verhuizing van het circuit. Heeft hij daarna opge opgeworpen als kampioen van degene die ervoor gezorgd heeft dat het uh, circuit hier kon blijven. Dus ik denk dat we daar ons geen zorgen meer over hoeven. We hebben het rondje gemaakt. We gaan even weer luisteren naar muziek. MUZIEK Koninklijke Tuinen, de blues van de Koninklijke Tuinen, gespeeld door de Dutch Swing College Band, de Royal Garden Blues. We zitten nog steeds gezellig aan tafel met vertegenwoordigers van uh, de oudere partij, Bruno bouwberg Wilson, de VVD uh, Wilfried Tates, GroenLinks, Kees van Deursen en de Partij van de Arbeid Ussie Rietkerk. En we hebben zomaar een aantal onderwerpen ter tafel gebracht en we hebben net even zitten praten over de economie. Uh, ja, dat is toch zo'n belangrijk onderwerp voor de provincie. Met raakvlakken ook naar zandvoer toe. En dat kan je dan heel breed zien hoor. Dat kan zijn wegen, dat kan zijn bedrijventerreinen, dat kan strandexploitatie, toerisme dat kan van alles zijn. Uh, toch belangrijk om daar nog even op terug te komen. Kees, jij wou er ook nog iets over zeggen. Ja, we hebben het uh, een paar keer is de Wieringen meer te sprake gekomen. Dat er 30 miljoen uh, nou ja, overboord gegaan is. Als het project doorgegaan was, hadden we een project gehad van een praatje over 1 naar 2 miljard euro. Daar is een voorstudie van: 30 miljoen is een redelijk bedrag. Het klinkt dus heel erg veel, maar in de grootte van het project is het een redelijk bedrag. En ik denk dat, het is belastinggeld, maar als we door waren gegaan, hadden we misschien over een half miljard gesproken wat de mist ingegaan was. Dus ik denk een onderzoek, en dit is een vergaand onderzoek, en een tijdig op de rem trappen. Ik vind het een moedig besluit en ik, ik, ik sta er wel achter. Het is alleen jammer van die 30 miljoen, maar het stoppen, uh, ja, terecht. Oké, okay, um, dat vindt jij een, een, een, een juist besluit. Oesie, uh, eigenlijk wil ik niet meer terug. We hebben een aantal uh, dingen besproken, zoals 120 miljoen in een putje. Kijk eens vooruit. Eh. Wat, wat, wat gaat... Welk uh, thema? Economie. Oké. Okay. Wat gaat, nou, de, wat gaat de provincie doen aan de economie in de toekomst? Nou, Ik kan alleen maar uh, op dit moment voor de PvdA spreken. Ja? En wij geven ruim baan aan het toerisme. We vinden het belangrijk, want als je de kust bekijkt, is bijna alles toerisme uh, uh, in Noord-Holland. En dan geven we ruim baan alle mogelijkheden, maar met alle respect voor alle rustgebieden. En dat betekent dat we in de duinen, in alle wandelgebieden, in ieder geval uh, uh, respecteren dat er ook rust uh, aanwezig is. Maar voor de rest zullen wij heel veel doen om het toerisme uh, uh, in de goede banen te leiden en dat ook veel werkgelegenheid daardoor ontstaat. Je je ja, ja, ja, ja. <laughs> uh, er uh, werd even gezegd, een moedig besluit om uh, de wieringen meer uh, terug te draaien. Ja, uh, ik uh, wil alle hulde daarbij brengen aan Leila Driessen, de gedeputeerde ruimtelijke ordening die van, dat de besluit de van de VVD, die dat besluit genomen heeft. Ze heeft heel wat over zich heen gekregen, maar het is het enige juiste besluit, denk ik, dat genomen is. En dat wordt ook door uh, GroenLinks uh, de van Deursen bevestigd. De toekomst. Uh, de toekomst, uh, ja, nou, we zijn er, wij zijn druk bezig met de toekomst in samenwerking ook met de provincie. Maar iets wat wij altijd hebben laten liggen als Zandvoort en waar de provincie natuurlijk ook een grote rol in speelt, dat is de omarming op dit moment van uh, Mainpoort, lees Schiphol, met uh, Metropool Amsterdam. Die omarmen elkaar thans en wij maken deel uit van de Metropool Amsterdam en bij de... Bijeenkomst waarin dat, uh, dat officieel gebeurde, heb ik dan ook uh, de Mainpoort, Schiphol, van harte welkom geheten. Uh, namens de gemeente Zandvoort want wij hebben, en dat vergeten we zo allemaal, een eigen vliegveld op 20 kilometer hier vandaan een internationaal vliegveld 20 minuten met de auto en we zijn er en uh, vandaar ook naar Zandvoort dus uh, wij hopen er ook Schiphol te betrekken bij de economieversterking van Zandvoort en een heel ander to soort toerist aan te trekken en met medewerking van, van de provincie hebben wij bijvoorbeeld uh, 1,2 miljoen Exemplaren van de Holland Herald, waar ook Zandvoort in genoemd wordt, in de rugleuningen van de vliegtuigstoelen van KLM MC en Air France kunnen stoppen. Uh, dat moet de economie versterken. Dat moet de betekenis ook versterken van de, de, de inkomsten, natuurlijk, hè, die wij uh, de, vanuit de economie genereren. En zo gaan wij wereldwijd? Uh, absoluut. Uh, nou, het is om te beginnen, denk ik. Als U hoort Bruno Bouwberg-Wilson. Als we naar Zandvoort kijken, is het natuurlijk heel plezierig dat uh, dezelfde. Uh, gedeputeerde Driessen, Zandvoort 5 miljoen euro in het vooruitzicht heeft gesteld voor de ontwikkeling van het middenboulevardgebied. Kijk je wat verder, dan is het zo dat voor Noord-Holland is natuurlijk het toerisme, niet alleen voor Zandvoort, maar voor heel Noord-Holland, uitermate belangrijk. En als je dan ziet eh, dat eh, de provincie heel erg veel gaat investeren... en trouwens ook al investeert in behoud van het cultureel erfgoed... omdat het eenmaal voor het aantrekken van toerisme heel erg belangrijk is... en met al onze mooie, mooie steden eh, ook in, in, de, in, in onze hele provincie... tot Enkhuizen, Medenblik enzovoort aan toe... Eh, dan is dat denk ik een investering die zich dubbel terugbetaalt. Want niet alleen maak je daardoor de provincie aantrekkelijker voor toerisme... maar je bevordert het toerisme daar dus ook mee. En dat betekent dan eigenlijk... dat het het resultaat van je investeringen dubbel is. Want mm -hmm. je hebt niet alleen heel mooi cultureel erfgoed wat je handhaaft... ...maar daarnaast heb je ook een heel aantrekkelijk iets voor mensen om hier naartoe te komen. Dat is heel belangrijk in de provincie, denk ik. Dus de economische toekomst vanuit de provincie richting Zandvoort is rooskleurig? Kan ik het zo stellen? Uh, wij hebben hele goede ervaringen met de provincie op dit gebied, ja. Oké, okay. okay. we gaan weer even een plaatje beluisteren. Uh, Don Johnson en Better Place... Van Johnson met een better place. En dat is meteen de vraag, een better place. Als je kijkt hoe het in de zorg gaat, landelijk, maar laten we het maar ook plaatselijk bekijken. En je ziet de bezuinigingen, uh, dan wel uh, demotivatie onder het personeel in uh, de bejaardenhuizen, verzorgingshuizen. Uh, het wordt wel een beetje schraal allemaal. En als je dan ziet... Uh, ik zal niet zeggen dat het hier gebeurd is, maar dat bij een bejaardenhuis tegen de cliënten wordt gezegd met de kerstdagen... ...ja, jullie blijven mooi in pyjama, want uh, er is vandaag te weinig personeel en je blijft de hele dag maar in je bed liggen. Niet douchen, geen koekje meer bij de koffie, helemaal niets. Het is jammer dat die mensen die Nederland groot hebben gemaakt na de oorlog op deze manier worden behandeld... Uh, ik ga... Namens welke partij houdt u deze inleiding? Uh, uh, ik, ik, ik, ik, kon, ik constateer alleen maar, en ik ga jullie vragen, zijn u het met mij eens? En zo ja, wat kan de provincie daar gaan doen? Bruno. Als je alleen al kijkt naar de hele reden voor de bezuiniging, dan begint daar eigenlijk al het verschil van inzicht wat wij als oudere partij hebben. Want de structurele bezuiniging van 65 miljoen op de, vanuit het provinciefonds staat aan de ene kant, terwijl er aan de andere kant 75 miljoen voor nieuw beleid is uitgetrokken. En op het moment dat je die 75 miljoen voor nieuw beleid zou besteden aan de taken die we nu gaan bezuinigen, dan zou die hele bezuiniging helemaal niet eens nodig zijn. En dan kom ik eventjes op, op, op de zorg. Als je ziet dat veel subsidies worden gegeven aan vrijwilligersorganisaties, zoals Sensoren en SBO Noord-Holland. Dan, dan zie je dat er met een hele kleine, kleine kern van professionals een heel groot aantal vrijwilligers wordt aangestuurd. Waarbij men een enorme effectiviteit bereikt van het geïnvesteerde geld. De provincie is daar nu op aan het bezuinigen. En dat betekent dat die zorg niet meer wordt verleend door die vrijwilligers, maar ingekocht moet worden op een professionele wijze. Of niet wordt gegeven. En wat is en, het standpunt van de oude partij? Nou, het standpunt van de oude partij is dat je gewoon die bezuinigingen niet moet doorvoeren. En de okay. bezuinig opnieuw beleid En dat daarmee dus je kennentaak als provincie, waar we de zorg voor de ouderen in onze provincie ook mm -hmm. toerekenen. Dat je die in stand kunt blijven houden. Dat is ons standpunt. Dat is het standpunt. Wilfred. Uh, het is voor mij erg lastig omdat ik hier geen specialist in ben om uh, hier diep op in te gaan. Maar, uh, staat zo... het ook niet in een van de speerpunten? Uh, ja, vertikt? speerpunten. Daar staat heel selectief en doelgericht omgaan met uh, zorg en welzijn. Ja. Nou ja, Dat geeft natuurlijk al aan en uh, daar staat de VVD wel bekend om. Dat is het individualisme dat wij bekijken. Elk geval op zich. Uh, dat is een algemene opmerking. Maar de inleiding van, uh, van Pieter... ja, die spreekt natuurlijk iedereen aan. Want dit wil je gewoon de ouderen niet aandoen. Uh, dit geval wat hier uh, aangehaald wordt. Nou, daar zal de VVD, uh, mijn partij kennende... absoluut zich ook uh, voor inzetten... dat dit soort zaken niet gebeurt. Maar uh, ja, je kan natuurlijk niet voor, uh, voor alles ook voorzien. Uh, ik, uh, ik, ik zou zeggen... Uh, laat vooral de ouderen, zolang ze nog de mogelijkheid hebben om zelfstandig te beslissen van wat ze willen, om ze daarin te ondersteunen. En uh, daar wil ik het even bij laten. Oesier, Rietkerk, Partij van Arbeid. Uh, ja, zorg is een beetje mijn stokpaard. Je komt zelf uit de zorg. En iets wat Pieter in de inleiding zei: er zijn pyjama-dagen. Dat is iets van alle, da alle tijd. Dat kwam twintig jaar geleden al voor, doordat er ziekte was of wat dan ook. Maar nu wordt het structureel. Nu is het gewoon: er zijn gewoon weinig mensen aan het bed. Dus als landelijk gezien staat de PvdA in ieder geval voor. Uh, uh, meer mensen aan het bed, minder bureaucratie... en het zeker aanpakken van de salarissen van de bestuurders en de toezichthouders. Want die stoppen het geld in hun zak en die vergeten even waar wij het eigenlijk voor je nodig hebt, hebben. Je hebt het over landelijk, maar provinciaal, wat gaat de PvdA in de provincie doen? Provinciaal kun je dat alleen maar ondersteunen en in ieder geval... ...vinger uh, aan de pols houden hoe dat binnen de provincie bij alle verzorgingstehuizen en dergelijke die wij hebben... ...dat er in ieder geval goed met geld omgegaan wordt. En wat ik landelijk ook een probleem vind en wat je natuurlijk ook uh, provinciaal terugvindt... ...het zijn dat de premies, die gaan alleen maar stijgen... Uh, het wordt alleen maar lastiger voor mensen om zich goed te verzekeren. Wij zouden graag willen zien dat het weer teruggaat. Mensen maken nu veel te veel gebruik van de zorgtoeslag omdat ze het niet meer kunnen betalen. En uh... Dat, dat werkt weer bureaucratie in de hand. Wij gaan, zouden graag weer terug willen zien dat het een bepaalde nom nominale premie en de rest salaris gerelateerd. Dat is meer een, een, een landelijk standpunt. Provinciaal gaan jullie er ook nog wat aan doen. Ik wil ja. even naar Kees van nou, Ik wil van nog even zeggen. Dat we de WMO hebben. En ik moet zeggen dat wij in Zandvoort goed op weg zijn. Om daar uh, goed uh, mee om te gaan. We zien het bij de mantelzorg. We zien het bij de vrijwilligers. Want mantelzorg is natuurlijk iets wat enorm veel gebruikt wordt nu. Door de gezondheidszorg. Er zijn, omdat er geen mensen meer zijn. Er hebben. zijn in Zandvoort heel veel mantelzorgers. Daar komen we straks nog even terug. Maar dat is dan bij de afkondiging. Kees. Ja, de provincie en zorg... Uh... De provincie heeft eigenlijk een, een beperkte zorgplicht. Eigenlijk de meeste zaken liggen bij de overheid en bij de gemeentes. Uh, wat wij bij GroenLinks in ieder geval in het, uh, bij de speerpunten hebben staan. Gewoon zorg moet bereikbaar zijn. Je moet een ziekenhuis kunnen bereiken. En ook mensen die zorg nodig hebben. Die komen in een warwinkel van bureaucratie terecht. Voordat ze eindelijk bij de zorg zijn. De zorg op zich is in de regel best redelijk. Maar voordat je het krijgt. Dus ook de bureaucratie, waar ook een hoop geld in gaat zitten, is voor GroenLinks een van de speerpunten om het de komende jaren aan te pakken. Dat het beperkt, of tenminste, dat, uh, de beperking om er nu bij te komen, dat die wegvalt. Heb je zorg nodig, heb je er recht op en moet je het kunnen krijgen en moet je niet vastlopen. De jeugdzorg is een zaak die nu bij de provincie ligt, of gedeeltelijk, die wordt overgedragen naar de gemeentes. Ja, en dan moet je oppassen dat alle kennis die nu bij de provincie zit, uh, niet wegvalt. Dus die overdracht van de provincie naar de gemeentes die moet je heel goed begeleiden. Is die overdracht een bezuiniging? Ja. Nou, het is een bezuiniging van de overheid. Het is een verkapte bezuiniging. Nee, het is namelijk gewoon op grond van het simpele feit dat die zorg naar de gemeente gaat. Dit is Bruno Bouwer en Wilsen. Al, al een efficiency van een, van een flink aantal, ik geloof in de orde van grote 200 miljoen of iets dergelijks ingeboekt. Waarvan dan nog maar de vraag is of dat efficiency zich voordoet. Overigens is dat een probleem bij meerdere uh, zaken die naar de gemeente toe gaan. Jij was nog bezig, korte reactie. Ja, kort. Kijk, het, het volgende probleem is: dat uh, grote gemeentes zullen er geen probleem mee hebben. Die hebben natuurlijk een, een, een voldoende groot apparaat om dat op te lossen. Maar kleine gemeentes zullen het weer onder moeten brengen bij grotere gemeentes. Dus je gaat toch aan een grotere eenheid toe om dit uh, aan te pakken. Kan niet anders. Dus ik, landelijk gezien ben ik er uh, niet gelukkig mee. Maar voor de provincie en de gemeentes is het een gegeven om het zo goed mogelijk op te lossen. En dit proces willen we gewoon heel goed uh, begeleiden. Ben. Er, er wordt gevraagd om muziek, maar dat slaan we maar even over, want we willen toch nog even een afsluitrondje maken met ja. alle vier: van waarom ga ik, stemmen? ik nou gaan stemmen? En wat is nou een goed punt van jullie eigen partij? Kees. Bedankt. Uiteraard stemmen. En ja, wat verwacht wordt... je van de opkomst? Mag ik een, uh, gaan we hier een pooltje maken. Nee. <laughs> <laughs> oh. uh, waarom wil niemand willen? Nou, ik schat 49 procent. Okay. Uh, dat is even de helft, oh, uh, vind ik mooi. En als het 50 wordt, dan vind ik het een hele, een hele goede zaak. Maar eigenlijk is het een hele droevige zaak uh, dat je over dit soort opkomstpercentages praat. Want een, pro een provinciale verkiezing is net zo hard belangrijk als een Tweede Kamerverkiezing. We praten ook over de Eerste Kamer die dan landelijk genoemd wordt. Maar ook het beleid in Noord-Holland. Ik zeg, hoe meer GroenLinks, hoe meer groener en des te duurzamer. Oké, okay, gaan we door naar de PVDA, Oeselietke? Nou ja, ik kan er heel kort over zijn. Uh, we hebben. Uh, het moet eerlijker. En wij vinden gewoon dat de lust en de lasten gedeeld moeten worden. door alle niveaus binnen deze uh, gemeenschap. En Voorbeeld? Voor, nou, bijvoorbeeld. Uh, de minder bedeelden in deze uh, maatschappij moeten gewoon goed ondersteund worden. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat we hier een derde wereldland worden op uh, het gebied van. Uh, uh, uh, ...uitkeringen en dergelijke, en dat mensen naar een voedselbank moeten lopen. Waar hebben we het over? Nou, dat is in dus antwoord ook uh, ingekomen. Ja, natuurlijk. En ik vind het heel erg dat het gebeurt. Opkomstpercentage? Ik heb geen idee. Dan gaan we door naar de VVD. Wilfred? Uh, de VVD heeft zich altijd sterk gemaakt voor economie, het bedrijfsleven, ruimtelijke ordening en infrastructuur... En uh, ik heb alle verwachtingen dat dat weer uh, goed beheerd zal worden in de komende periode. We hebben goede mensen staan. En ik zou zeggen, uh, stem op die mensen. We hebben een Zandvoortse kandidaat, Jerry Kramer, nummer 18 op lijst 1. Uh, het is zo dat op het moment dat hij in de provinciale staten zit... zal hij de belangen van de provincie moeten verdedigen. En van Zandvoort. En, en niet die alleen van Zandvoort. Maar Jerry kennende verwacht ik zeker dat hij er een Zandvoortse component in zal gooien. Maar... Dus dat is alle moeite waard... ...om op hem te stemmen. Om zeker te gaan stemmen dus. En, en dus zeker te gaan stemmen. Dus in Zandvoort verwacht ik een opkomstpercentage van 99 <lacht> Maar in de provincie zal het niet meer zijn, denk ik, dan rond de 45 procent. Nou moeten er wel heel wat stemmen bij komen, denk ik, om Jerry erin te krijgen. Nummer 18. En op het ogenblik heeft de VVD 12 zetels. Ik, ik, weet, ik weet absoluut niet. Ja, akkoord. Maar uh, wij zullen dus uh, in ieder geval vier uh, gedeputeerden leveren. En twee stappen erop. En dan okay. is Jerry erin. Zo so simpel is het. we gaan over of we zoveel gedeputeerden moeten willen gezien. Dan gaan we naar de, de volgende. Ook kandidaat, nummer twee op de lijst van de ouderpartij partij, Bruno Bouweg wil zijn. Ja, dus Waarom dus, ga dus, ik stemmen? Dus, en dus, wat is het speerpunt? Dus een grote kans dat u op de ouderpartij partij staat dat de ondergetekende daar wellicht uh, uh, zijn voordeel in de, in de, provincie, in de provinciale Staten mee kan doen. Waar wij natuurlijk heel erg gegeven ook onze naamstelling op mikken, is dat er voldoende aandacht komt voor oudere belangen. Die nogal eens in conflict, in conflict komen met andere, andere belangen. En daardoor het kind van de rekening worden. En eh, gegeven de zorgdiscussie die we net hebben gehad dat is natuurlijk bij uitstek een, een, een groep waar dat, dat voor speelt Mensen die geneuren hun werkzaam leven ook ten opzichte van anderen solidair zijn geweest. En dat dreigt er een beetje op dat we die solidariteit aan het verliezen zijn. En dat zou bijzonder jammer zijn. Daar willen wij voor opkomen. En daarom in ieder geval gaan stemmen. Want de provincie, daar heeft, daar heeft ook om, merkt men dat misschien niet zo direct. Het ieder dagelijks haast mee te maken. Denk maar aan openbaar vervoer. Denk maar aan alle N-wegen die we doen. Vaarwegen enzovoort enzovoorts. Dus het, de, de provincie doet ertoe en gaat dus stemmen. Opkomstpercentage? Uh, ik schat ook uh, 50 tot 55 procent. 55%. Dames, heren, zijn er nog nabranders? Pieter, heb jij nog een ja, prangende uh, vraag? Uh, nou, niet zozeer een vraag als wel een mededeling, uh, luisteraars. Uh, we hebben dit rondje nu gehad. Maar er zijn nog wel wat algemene mededelingen. Uh, bijvoorbeeld, uw oproepkaart of uw stempas. Uh, bent u die kwijt of is die verkreukeld of is die vies geworden of wat dan ook en kunt u niet gebruiken? Tot dinsdag 4 uur aanstaande kunt u een nieuwe kaart krijgen op het gemeentehuis. Dus tot 4 uur. Heeft u geen stemkaart aanstaande woensdag bij u, dan kunt u niet stemmen. Dus kijk het even na, uw stemkaart, stempas, en ga dan even langs de gemeente. En als u gaat stemmen, moet u uw ID-kaart, rijbewijs, paspoort en dergelijke meenemen. Geldig. geldig. Vijf jaar mag die rijbewijs verlopen zijn? Nee, geldig. De geldig, zijn de geldig legitimatiebewijs. Nou, volgens de, volgens, de, volgens de instructie die we net van de gemeente hebben gehad, mag het vijf jaar verlopen zijn. Uh, dus kijk de wet maar eventjes erop na. We gaan het zeker doen, maar hoe laat kan ik uh, stemmen? Je kan stemmen vanaf half acht s morgens tot negen uur s avonds. Maar wil je met een volmacht stemmen, dan kan dat ook. De gemachtigde moet in Zandvoort wonen, dus niet in de provincie. Hij moet in Zandvoort wonen en tegelijkertijd de volmacht met zijn eigen stem uitbrengen. Ook van de gemachtigde moet hij een kopie van een geldig identiteitsbewijs laten zien. En u kunt stemmen in Zandvoort, in het Zandvoort Museum, in het strandhotel Grand Dorado, oranje Nasserschool, de Brede School. Dat was vroeger gemeenschapshuis, nu in het Louis Davidskarre naast de Biep. Het Rode Kruisgebouw, de school, wat vroeger de Grieven Kerk was. Pluspunt, huizen in de Duiden, nieuw Unicum. Station van de NS. En huizen bodaan. Dus van uh, s morgens half acht tot negen uur bent u welkom. En dan daarna is het druk voor de stembureauleden, want het moeten ze gaan tellen. En dan wordt het wel een uur of twaalf. Ben jij nog hoofd van de stembureau dit jaar? Jawel, ik zit in de brede school Louis Davis Carré. en iedereen is welkom om even om, langs nou, te komen. Zijn er nog, uh, is er nog lekkers bij jou? Altijd, want uh, we kijken altijd wie de jarig is en dan is daarom, daarom, gebakt, daarom het gebakt namens de commissaris van de koningin. Er zijn uh, snoepjes, paaseitjes dropjes voor de kinderen, wel tanden poetsen na afloop en het is altijd gezellig dus kom langs. We gaan zo afsluiten, ik zie dat er nog enige reactie wil. Nou, ik, ik krijg net ingefluisterd door Wilfred dat dat is. dat is wat versoepeld ten opzichte van de vorige keren en vandaar dat wat jij zei van die mag... Dat is juist hoor, ik heb mijn opleiding gehad precies. als ja, nee, voorzitter dat van het stembureau Ik wil geen <laughs> voorbeelding zaaien Er zit hier een hoofd van een stembureau ja, precies. Die, die heeft in stukjes gelezen We uh, gaan naar de muziek. Dank dames en, en heren uh, ik wens jullie allemaal veel succes, aanstaande woensdag, en uh, we zien wel hoe het uh, uitvalt. We gaan naar de muziek toe. Dankjewel. Wel Snacht zo om een uur of twee, dan gaat in ons stamcafé de deur op slot, je weet niet wat je ziet.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 Hij maakt het s'avonds meestal laat, dronk altijd thuis, was een pantoffel held. Zijn vrouw zei op, bekijk het maar, de fles rijdt dat jij gaat maken, koos die jonge eieren voor zijn geld. Nu loopt hij in zijn chique pak naast mondedien. Zoiets dat kun je toch alleen maar in ons stalcafeetje zien. S'nachts na tweeën, dan gaan we met z'n allen na.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 de kijk maar aan een roep, verbaasd wat doe je nou Je moet wel doorgaan, anders dan vertel ik alles aan je vrouw S'nachts na tweeën, dan gaan we met z'n allen naar beneden Dan weer naar boven. Nachts na tweeën. Ja, dan gebeurt er van alles in Zandvoort. Nachts na tweeën. En ik heb ook al gezien dat uh, er resultaat geboekt is. Er zijn mensen weggebracht naar Haarlem. En die worden pas de volgende morgen verhoord. Dus we gaan met Zandvoort de goede kant op. Um, we gaan het hebben over een nieuw radioprogramma. En het radioprogramma heet Oud Zandvoort. Ja. De start is op 5 maart van 12 tot 13 live uit de studio. Uh, naast mij zit de presentator en de verzinner van dit uh, programma. Pieter Juiste. Nou, Welke hoef ik niet te zeggen, want je zit hier al uh, twee uur. Maar een radioprogramma over Oud-Zandvoort. Is dat elke week van twaalf ja, tot... Ja, uh, elke week, elke zaterdag van twaalf tot één uur. Dus het gaat nog over één uurtje. En dan gaan we praten over de geschiedenis van Zandvoort. Uh, de geschiedenis van Zandvoort, dat gaat natuurlijk heel ver terug. Uh, waar haal jij je gegevens vandaan? Nou, op dit moment eh, ligt het programma al voor een jaar zowat vast. In ieder geval, tot de zomer ligt vast. Onderwerpen hebben we voor de rest van het jaar al klaarstaan. En ook mensen die dat zullen gaan presenteren. We beginnen dus aanstaande zaterdag. En dat doen we met de geschiedenis van de begraafplaatsen in Zandvoort. We beginnen met de begraafplaats zoals die in. En rond de Hervormde Kerk was. En dan praten we over 500 jaar terug. En dan gaan we met grote stappen door de geschiedenis heen. En dan komen we, en dat is natuurlijk de aanleiding. op de openbare begraafplaats. onder het Louis-Davids-carré. Eh, nou, daar weten we alles van, wat er allemaal nog tevoorschijn is gekomen. En zo volgen we de begraafplaatsen. die tot de huidige begraafplaats op dit moment. Die, uh, Volkert Bloemen. Is een deskundige op dat gebied. Die heeft er een uitgebreide studie van gemaakt. Eh, die eh, historisch goed onderbouwd is. En zal daar aanstaande zaterdag over praten. Vervolgens... Volker Bloemen is natuurlijk iemand die uh, wel meer uh, geschiedschrijving doet. Aan... Ja, ja, ja, ja, ja, hij heeft een heleboel studies geschreven dus, in de afgelopen ik, jaren. Als ik zo eens naar de onderwerpen kijk, die, uh, die, die we zo nog gaan noemen. Dan zie ik dat je bij iedereen een expert hebt uitgezocht. Ja. Die school uit... D plus woningen Prinsessenweg, Marcel Meijer. Ja. Dat is de babbelwaar. Precies. Het gemeenschapshuis, school D, dat, en de rug-aan-rug woningen aan de Prinsessenweg zullen binnen niet al te lange tijd gesloopt gaan worden en dan is het over. Maar met name Marcel Meijer en Ton Drommel hebben zich daarin verdiept... en die willen daar uitgebreid over vertellen over scholdede historie... over de woning aan de Prinsessenweg, de 24 rug- en rugwoningen... van wat is nou de geschiedenis die in 1920 gebouwd zijn... en waarom zijn ze daar gebouwd en wat zijn de achtergronden van? En ja, deze twee mensen van de bobbelwagen hebben daar... Ook weer een uitgebreid verhaal over En daar gaan we dus op 12 maart over praten. Van 12 tot 1 uur. Dan gaan we door naar de Corodex. Ja, 19 maart de Corodex. De directeur van de Corodex. Uh, hij is inmiddels 91 jaar, meneer Molijn. Maar hij leeft nog steeds en is zeer gezond en ook van geest zeer gezond. En wil uitgebreid praten over de geschiedenis van de Corendex. Wanneer zijn ze begonnen? Wat maakten ze? En hoeveel honderden zondvoerders hebben daar niet gewerkt? Dat zijn er erg veel. Dus een feest van herkenning. En zo moet het programma ook zijn herkenbaar voor een ieder. Um... Gezien de tijd kunnen we niet alle, alle, onderdelen, alle onderwerpen behandelen, want het zijn er natuurlijk 52, elke week één. Ja. Maar ik heb een, uh, toch wel weer een uitzondering, geschiedenis van het ziekenhuis. Ja, weet jij dat wij ziekenhuis hebben gehad in Zandvoort? Ja, ik heb een stuk gelezen. Het maar... is ongelooflijk. Ja, ja, ja. Ik viel van verbazing van mijn stoel als ik kijk naar de geschiedenis. Wat voor ziekenhuizen, een aantal ziekenhuizen die we hier gehad hebben, dat zijn er heel wat. Wederom kom ik dan bij Volker Bloemen terecht, die daar een uitgebreide studie van heeft gemaakt. Met foto's, met plaatjes waar ze gestaan hebben en wie er allemaal werkte. Hij weet echt ongelooflijk veel. Dan ga ik toch naar iemand anders. Muziekkapel plus drumband. Ja, we hadden een eigen muziekkapel. En eh, we kunnen ons allemaal nog herinneren dat Bertus Wallendux daar met zijn schuiftrompet, zijn trombone, eh, zeer actief aan was. Later werd dat ook de kwallentrappers, eh, de muziek maakte voor de carnavalsclub. En we hadden natuurlijk Raks Rudolfus met de Zonverse drumment. En die traden overal op. En dat was echt goed zoals ze beide spelen. Nou, de Zandvoerders kunnen zich ongetwijfeld nog herinneren. En ik denk dat er vele Zandvoerders hebben meegespeeld. Zowel in de muziekkapel als in de drumband. En we gaan uh, daar op uh, 21 mei uitgebreid over praten. Jammer hè, dat hij weg is. Het is enorm jammer. Dan krijgen we uh, de geschiedenis van de waterleiding, de politie, de wurf, het oude postkantoor, elektriciteit. Weet je en dan dat? Wil ik toch weet even... je even dat oude ja? postkantoor? De meneer die erover komt praten, over het oude postkantoor... Uh, ja, meneer, Wassena, meneer Visser. Uh, ja, uh, deze man die... Die sprak ik en die zei, ik heb twintig jaar in het oude postcultuur gewerkt aan de Halterstraat. En toen ik zei, van, wil je daar eens een keer over komen praten? Toen begon daar, en toen kwam er een storm los van historie. Van ja, als ik dan binnenkwam, dan zag ik het potkacheltje. En dan vervolgens de balie waar alle collega's zaten. En PTT, weet je, weet je waar de PTT nog voor staat? Post, ik... telegraaf, telefoon. Ja, maar telegraaf, wat is dat? Een telegraaf is een machine waar je in tikt... En dan kan je denk je dus dat kan de jeugd je van Zandvoort dat weet? Uh, dat denk ik niet. Nee. Nou. Maar wel leuk om over te vertellen. Um, ik pak de volgende. Kroegentocht Jozef Bluis. Ja. Is dat de oude oom Jozef? Oom Jozef. Ja. Weet, weet je hoeveel kroegen in Zandvoort er zijn met Van de Meijen die, die, die, die, uh, die de Bluizen als achtergrond hebben? De uh, Jans Altersmaar de Kraai gaat het dan over. Duren weg, <laughs> Jans de Kraai. Nou, Jozef weet er alles van en kan daarover praten. Uh, Sikri? Ko uh, Rob Petersen vanzelfsprekend. Kortom, er zijn zoveel onderwerpen, uh, gewoon een feest van herkenning. Dus dan gaan we uh, aanstaande zaterdag beginnen uh, met uh, de geschiedenis van de begraafplaatsen. Een link naar Louis Davids vanzelfsprekend en dan elke zaterdag van 12 tot 1 live. Wij, wij gaan zo even over naar een ander onderwerp, maar ik heb er nog eentje. Ja. Ankie Jouwstra, Drankenhandel. Ja, weet je dat we vroeger uh, natuurlijk maar uh, één of twee slijterijen hadden in Zomvoort. En dat werd niet per fles verkocht, maar dat werd gebotteld. Dan krijg je één je... maatje of twee maatjes of drie maatjes. Je nevenkokje je dan. En moest dat je dan je fles meenemen? Je moest je kruikje meenemen, ja inderdaad. Vandaar jouw uitstekende kennis over drank. Uh, precies, dus daar kan Ankie alles over zeggen. Uh, goed. goed, dit, dit was, was het, de aankondiging uh, niet... van het programma Oud Zandvoort. Wat aanstaande zaterdag begint. Elke we... week van 12 tot 1 ja. CFM. En live vanuit Studio Gasthuisplein. Uh, we hebben nog wat algemene mededelingen. We gaan eerst nog even naar uh, Natasja Nitu, die komt helemaal uit BVW Week Dus die krijgt zeker ook nog een paar minuten om te vertellen over een meidenclub in Nieuw-Noord. Welkom. Hey, Pluspunt. Dank wel. Ja. Hoi. <laughs> Ik ben Natasja Nitu dus. Ja. Ik uh, werk in uh, Pluspunt uh, Zandvoort. En uh, we hebben in oktober uh, een meidenclub uh, opgezet. En... Uh, wat yes. doet de Meidenclub? Nou, de Meidenclub we zijn sinds oktober dus gestart. En dan uh, nou komen we dus bij elkaar. En uh, dan gaan we leuke dingen doen. Maar we doen niet alleen maar leuke dingen. Maar we bespreken ook uh, wat er uh, gebeurt met de meiden. Uh, in hun omgeving, op school. Uh, waar ze mee te maken krijgen. Uh, um, het laatste... Kortom, hun leven en, en, en doen en ja, laten in Zandvoort. Ja, ja inderdaad. En uh, we hebben het laatst nog... Er... Het onderwerp pesten behandeld. En uh, ja, toen kwam we toch naar buiten dat er toch wel uh, een paar meiden zijn die uh, gepest wat is, worden. Wat is de leeftijd van die uh, meidenclub? plusers van twaalf tot, uh, tot en met vijftien. Tot vijftien? Tot en met vijftien. En daarmee kun je dus dat er nog gepest wordt op school? Ja, ja klopt. Dus we hebben even uh, kort behandeld. Maar we zijn dus ook van plan om, uh, um, om het, uh, ja, iemand anders te gaan uitnodigen. Mm -hmm. Om er me dan meer te vertellen over het uh, pesten. Hoe groot is de Meidenclub en kan die um, groter worden? Ja, we hopen zeker dat het uh, groter uh, mocht worden. Want we zijn nu met z'n negende, maar niet iedereen is bij elkaar geweest. Zeg maar. Dus nu zijn we een avondje vier, avondje vijf, een avondje zes, Dus niet, uh, niet echt negen bij elkaar gekregen okay, tot dus nu toe. Uh, er, er is nog ruimte om te komen in dus pluspunt. Zeker weten. En uh, wanneer is het? Nou, elke laatste vrijdag van de maand. Elke laatste vrijdag van de maand? Ja, van 7 uh, tot 9. Moeten de meiden zich opgeven bij jou? Nee, nee, dat hoeft niet. Ze kunnen gewoon komen. Wij zijn gewoon open van 7 tot 9. En, um, en wanneer ze komen, dan krijgen ze wat lekkers. En uh, ze moeten zich wel uh, betalen, 2 euro. En uh, daar sparen we dan voor uh, iets leuks. Misschien een uitje of zo. Of uh, dat soort dingen. Dus we sparen... Waarom praat je over meiden? Denk je dat jongens niet gepest worden op die leeftijd? Nou, zeker. Maar uh, dat is een andere afdeling. Dat uh, doet mijn collega. Die doet dinsdag. Dus dat gaat ook. Ja, ja dinsdagavond. Jongensclub. Ja, jongensclub. Op dinsdagavond doet uh, mijn collega dat. En uh, ik doe de, de, de meidenclub. Dus nou, zo verdeeld. Hierbij wat, wat zijn de, de meest komende problemen waar de meiden mee komen? Nou, uh, wat ik net zei, dus dat pesten, um, en ook dat ze onzeker zijn, um, over kleding, uh, dat soort dingen. Dat ja, ze echt zitten echte... midden in de puberteit natuurlijk. Ja, klopt. Ja. En uh, ouders die je niet begrijpen. Te weinig zakgeld. Inderdaad. Hoe is dat nou mogelijk dat ouders hun kinderen niet begrijpen? Ja. <laughs> dat vind, vind ik echt onbegrijpelijk. <laughs> uh, Natasja. Uh, ik zou het leuk vinden als je over een tijdje uh, nog eens terugkwam. En misschien iemand van de Meidenclub mee zou nemen. Zodat we eens kunnen horen hoe zo'n uh, uh, meisje, een jonge vrouw daarover denkt. Ja, oké. Okay. De, want ik doe het samen met uh, twee vrijwilligers. Ja. en uh, Dus die ondersteunen mij ook erbij. Dus ja, het zou wel goed zijn om... Uh... Een van de meiden op okay, uit te nodigen. Dat gaan we zeker doen. Gezien de tijd gaan we zo een beetje afsluiten. Want we moeten nog een heleboel evenementen doornemen. Pieter. Ja. Dankjewel. <laughs> Dankjewel okay. voor je komst. En, en je, weer terugkomen. Hè? Zeker weten. En, we gaan even memoreren. 27 februari, waar de vriend Ben Zonneveld. 27 februari is er een postzegelbeurs. De Zandvoortse Postzegelclub houdt een postzegelbeurs... welke op 27 uh, februari in de grote zaal in het huis in de Kost verloren. En dat gebeurt van 10 tot 4. Uh, er is daar van alles te doen. Er is zelfs een thema gekozen. Twee leden gaan praten over koffie en schepen. En die gaan dat ook uitleggen. Ze hebben een hele mooie collectie. Dus dat is zeker al uh, de moeite waard om eens te gaan kijken. Ook als u uh, postzegels hebt waarvan u niet weet... ...wat het waard is of of ze mooi genoeg zijn om te bewaren... ...kunt u dat daar laten taxeren, laten bekijken. Er zijn experts op dat gebied aanwezig. En dat is alles zondag. Dan ga ik naar maandag 7 maart. Dan is er een koffieochtend voor mantelzorgers van dementerenden. Uh, wij noemen dat officieel de cliënten met een korte termijngeheugen. Uh, dat is van 10 uur tot half 12 maandag 7 maart... De ochtend is een initiatief van Draagnet, Tandem en ook Zandvoort. U bent dan ook van harte welkom in het gebouw van Pluspunt. De Vleemingsstraat 55, de toegang is gratis en hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Ja, en als je nog wat verder weg wil, dan kan je naar de RAI in Amsterdam. De grootste botenshow van Europa, de Hiswa, is van 1 tot en met 6 maart. Ja, maar ik heb helemaal geen boot. Maar dan kan je uh, wel gaan kijken. Ben, dit is, lijkt me zo leuk voor jou. De start op 5 maart, zaterdag, een cursus voor vogelgeluiden voor beginners. Uh, nou, dat is echt iets voor jou om daar naartoe te gaan. De toegang is gratis, de ingang is bij de oase. Uh, dus wil je weten hoe een mus, een goudvink of een blindevink uh, luidt, dan moet je naartoe gaan. Want dan hoor je de leukste vogelgeluidjes. Ik denk dat onze vaste boswachter Gerard dat uh, wel gaat begeleiden. Want die heeft ontzettend veel geluiden in zijn hoofd zitten. Als je ja. met hem door, het, door de duin loopt, dan... Hij kan het niet laten om gelijk te vertellen wat voor vogel het is als hij wat hoort. Nou, dat is iets voor jou. Trouwens, als jij niet kan zaterdag, want je ja, ja, moet even. naar het programma Oud Zandvoort luisteren. Op woensdag 9 maart is er een wilderscursie ingang oase. De toegang is 5 euro. En wat ga je dan doen? Een damhert spotten. Zo is officieel de, de titel van deze excursie. Spot een damhert. Dat nou, daar hoef je toch dus, niet voor naar de duinen. Dat doe ik elke dag als ik naar Bentveld rij. Ja, je kan gewoon op de zand verslaan, de Prachtige schuilt, beesten schuiltje, staan. scheelt je 5 euro. Ja. Maar, maar anders... Maar ook, ook hier uh, is het weer een prachtige uh, rondtour door de duinen met mooie uh, plekken waar de herten en, uh, en andere beesten staan. Dus het is best eens een keer interessant om die duinen in te gaan. Ja. Nou, dan uh, hebben we in ieder geval nog een uitbrander van uh, onze redacteur Yvonne. Yvonne Roosendaal. Die heel netjes tegen ons zegt, maken de mollen nu al hopen, dan zal de regen langs de ramen lopen. Die staat in een Enkhuizer Almanak van 2011. En zo zijn er elke dag spreuken die, uh, die er wel zijn. Uh, ik zou zeggen, we hadden en, uh, het was weer een aardig gevuld programma Pieter. Ja, we hadden weer een, uh, dankzij Yvonne Rozen natuurlijk, die de, de onnavolgebare redacteur is van dit hele programma. Die alles uh, verzamelt en uh, voorbereidt. Maar natuurlijk ook de uitstekende uh, technicus Pascal van der Beek. Fijn dat je dat allemaal weer hebt willen doen. Don de Grebber, verantwoordelijk voor de koffie. Wij gaan genieten van ons weekend, Ben Zonneveld. Ja, uh, een rustig weekend. Ja, jij ook. Want, uh, het is niet zo uh, dat hij helemaal bol staat van activiteiten. Dus we kunnen gewoon eens even kijken wat er te doen is in Zandvoort. En misschien een beetje genieten van het mooie weer. Nou, als ik naar buiten kijk. Nou. Ja, het is goed voor de tuin. Gaan Prekers, namens Pieter Jouwstra wil ik u een prettig weekend toewensen. laatste nummer wordt nu gedraaid. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Waarop een, kerk, een kar met paarden, Een slagerij J van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets.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 De nieuwszender laat beelden zien van soldaten in de buurt van Tripoli die zich bij de demonstranten voegen. Volgens de demonstranten gebeurt het op steeds meer plaatsen. Gisteren zouden bij beschietingen in Tripoli zeker zeven demonstranten om het leven zijn gekomen. De Ieren lijken hun regering zoals verwacht af te straffen voor de economische crisis in hun land. De regeringspartij Vienna Veel, die vrijwel onafgebroken aan de macht is geweest, werd weggevaagd. Volgens een prognose van de Ierse televisie is de oppositiepartij Vinnie de grote winnaar van de parlementsverkiezingen van gisteren. De Ieren houden regeringspartij Vienne veel verantwoordelijk voor de diepe economische crisis. De Eiffeltoren en de Tour Montparnasse, de hoogste wolkenkrabber van Frankrijk, zijn gisteravond ontruimd na een bommelding. In totaal zijn ongeveer 2000 mensen geëvacueerd. De Eiffeltoren bleef de hele avond gesloten. Er zijn geen explosieven gevonden. Het is de derde keer in enkele maanden dat er een valse bommelding was bij de Eiffeltoren. Het weer, bewolkt en plaatselijk lichte regen bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Middagtemperatuur rond 8 graden. Dit was het ene...